11 uur. Christian Bonebakker met het NOS Journal. Bij een ernstig ongeluk op de N34 bij Borger in Drenthe zijn meerdere doden en zwaar gewonden gevallen. Zes auto's zijn met elkaar in botsing gekomen. In de auto's zaten in totaal negen mensen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Verschillende auto's liggen op hun kop naast de weg. Over de oorzaak van het ongeval in Borger is nog niets bekend. De N34 is voorlopig afgesloten. In het noorden van Nigeria is opnieuw een school aangevallen waarbij een groot aantal scholieren is ontvoerd. Lokale media spreken over zeker 200 ontvoerde kinderen, maar de autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. Het is niet bekend wie er achter de aanval zit. Het zou gaan om zwaar bewapende mannen. In Nigeria worden regelmatig scholen en universiteiten aangevallen, waarbij vervolgens de kinderen worden ontvoerd om losgeld te kunnen eisen. De Deense geheime dienst heeft de Amerikaanse inlichtingendienst NSE geholpen bij het afluisteren van de Duitse bondskanselier Merkel. Dat meldt de Deense publieke omroep. Vorig jaar meldde de Deense omroep al dat de NSE Europese bondgenoten heeft bespioneerd. Nu zou blijken dat de Deense geheime dienst daar actief aan meewerkte. In Israël groeit de kans dat er voor het eerst in 12 jaar een regering komt zonder de Likud van premier Netanyahu. Oppositieleider Lapid kreeg vandaag steun van een rechtse oppositiepartij. Eerder stond hij nog achter Netanyahu, die wordt verdacht van corruptie. Samen met andere partijen zouden ze een minderheidsregering kunnen vormen. De Verenigde Naties hebben de Colombiaanse regering opgeroepen een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de dood van demonstranten in de stad Cali. Daar zouden sinds vrijdag 13 mensen om het leven zijn gekomen bij betogingen. De stad is afgelopen maand het epicentrum van protesten tegen de regering van Colombia. Het weer: vannacht is het helder en zakt de temperatuur naar een graad of zes. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen en dinsdag worden opnieuw zonnige en warme dagen met maxima van 18 graden op de wadden tot 26 in het zuiden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Is zin in ZFM? ZFM met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1440 hier op ZFM. We gaan uh, beginnen met uh, wereldmuziek. Ja, en die wereldmuziek heeft de titel Gandhi Gandhi meegekregen. Het is van Rao Kiao. En, uh, dat komt allemaal van het label Arc Music. Of in ieder geval van uh, Angie Lemon. Die, is, uh, die heeft de promotie al daar. Dan het nieuwe album is van Dallas David Ogoa uh, en dat heet If This Was. Peter Carter als derde samen met Snartam Kaur, Heart of the Universe. Uh, ja, dat is een werkje uit 2013 van Peter en Snartam. Uh, maar Peter komt later terug met zijn allernieuwste album Rapture op track 10. Dan natuurlijk Vincenzo. Vincenzo is even kijken. Ja, Songs for Your Soul. Dat vind ik altijd wel mooi. En Love is the Answer. Zo heet die track. Dat mooie, prachtige titels. Die ik, uh, ja, die, die ik altijd wel al even graag mag noemen. Oh nee, dit is even wat zachter zetten. Goed, um, we sluiten af met Jokie uh, en Tal... Zoals in het vorige uur was ook een, hadden we ook een album van Phoenix Muziek. Het Scandinavische label van New Age Muziek. Waar helaas geen nieuwe albums meer van, uh, van, van komen. En dat is best wel jammer, want de artiesten zijn er natuurlijk nog steeds wel. Sacred Pearl, zo heet het album. En daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid naar luisteren. Als vijftiende track. Pisselradio.info, daar vind je dit programma eh, qua muziek en de playlist terug. Veel luisterplezier.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 There is a space to tune in to Peaceful Radio with Beno Vugen.